dit is dooral Megens met het NOS-journaal. De zelfmoordterrorist die woensdag een aanslag pleegde... op een Amerikaanse basis in Zuidoost-Afghanistan... werkte voor de Jordaanse geheime dienst. Dat meldden verschillende Amerikaanse media. Bij de aanslag kwamen zeven CIA-medewerkers... en een Jordaanse geheime agent om het leven. Volgens verschillende bronnen was de dader een Jordaanse arts... die naar Afghanistan was gestuurd om belangrijke Al-Qaeda-leiders te lokaliseren... Woensdag werd hij tot de CIA-basis toegelaten omdat hij belangrijke informatie over Al-Qaeda-leider Al-Zawagri zou hebben. Omdat een Jordaanse geheim agent garant stond voor de betrouwbaarheid van de man, werd hij door de Amerikanen niet gefouilleerd. De twintigste kaper van de aanslagen op 11 september 2001 is ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang. De Fransman Zakarias Moussaoui is de enige verdachte van de aanslagen die de Amerikanen levend in handen hebben gekregen. Hij werd in 2006 tot levenslang veroordeeld. Een verzoek om heropening van zijn proces is nu door de rechters afgewezen. Moussaoui had na de aanslagen op de Twin Towers in New York... en het Pentagon in Washington en de kaping van een toestel... dat neerstortte in Pennsylvania, bekend dat hij medeplichtig was. En zou die 11 september ook een aanslag hebben willen plegen met een vliegtuig. Later trok hij zijn bekentenis in. De internationale effectenbeurzen zijn het jaar voortvarend begonnen... Op Wall Street in New York sloot de Dow Jones-index 1,5% hoger. De markt reageerde op de onverwacht sterke stijging van de industriële bedrijvigheid in de VS in december... en op de gestegen olieprijs die gunstig is voor de oliemaatschappijen. Ook de belangrijke aandelenbeurzen in Europa sloten gisteren met winst. In Amsterdam was de AIX-index ruim 2% hoger... en de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen bijna 2%. Het weer vannacht wat sneeuw. De temperatuur ligt rond 0 aan zee. Landinwaarts vrieste 2 tot 5 graden. Overdag aan de kust kans op een sneeuwbui, maar ook af en toe zon. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Cause I get a thousand hugs from See